Koos van der Laan boven Annemarie Jorets die als eerste keus door de Vertrouwenscommissie was voorgedragen. Van der Laan was eerder fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam en minister voor Woning, Wijkrij en Integratie. Het kabinet moet nog instemmen met de keuze voor Van der Laan. pvda fractieleider Corhen wil dat er nog een keer wordt gekeken naar de mogelijkheden van een coalitie van VVD, PvdA De beginnende centrum Linkse arbeiderspartij heeft de zittende premier Kevin Rudd afgezet als partijleider en Julia Gillard gekozen als opvolger. Gillard is de eerste vrouwelijke premier van Australië. Er wordt niet verwacht dat ze met wijzigingen komt in het buitenlands beleid. De komende jaren zal er weer een groot tekort ontstaan aan chauffeurs in het wegvervoer.